Jelle Visser met het NOS Journaal. In de Utrechtse Geuzenwijk zijn gisteravond de ramen van 5 à 10 woningen gesprongen door een ontploffing. Een muur bij een voetbalpleintje werd opgeblazen. Niemand raakte gewond. De knal was in grote delen van de stad te horen. Ook hing er een grote rookpluim boven de wijk. Het pleintje bij het Lumbrusplein is afgezet door de politie voor onderzoek. In onder meer Berlijn, Londen, Washington en Amsterdam... zijn aanhangers van de Iraanse oppositie de straat opgegaan... om te protesteren tegen de nieuwe president van Iran, Ebrahim Raisi. De demonstranten vinden dat hij moet worden vervolgd... voor misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de oppositie is Raisi als rechter betrokken geweest... bij de executie van duizenden politieke gevangenen in Iran. Ook mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International... houden hem medeverantwoordelijk voor de executies. De politie in Delft heeft acht minderjarige jongens opgepakt... die een videoclip aan het opnemen waren met messen en steekwapens. De politie heeft de messen, waaronder een paar vleesmessen, in beslag genomen. De jongens zijn meegenomen naar het bureau en werden na verhoor opgehaald door hun ouders. Hoe oud ze zijn is niet bekendgemaakt. Het niet laten doorgaan van RTL Boulevard gisteravond is een bedreiging van de journalistiek. Veel meer nog dan de aanslag op Peter R. de Vries dat was. Dat stelt persveilig, een initiatief van het genootschap van hoofdredacteuren, het OM, de politie en de NVJ. De uitzending van Boulevard werd geschrapt na een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad, al dus RTL. Mogelijk houdt die dreiging verband met de aanslag op Peter Erdevries, die dinsdagavond na zijn optreden in RTL Boulevard werd neergeschoten. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Zondag overdag kans op een bui, soms ook met onweer en veel hevige regenval. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 van Zon Zee Zandvoort en Zomerhit I I had a dream that I was slow motion every superficial moment I get overwhelmed in all the messy emotions. every time I get a little bit I just want SHUT to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 Statsjong met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits It's just one of them days When I wanna be all alone It's just one of them days When I gotta be all alone It's just one of them days Take me free. You don't care a bag of beans for me I'm chained my heart of please. Let me free